Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. In Helmond is een baby zwaar gewond geraakt na een val uit een raam. Over hoe dat gebeurde is nog niets bekend, ook niet van welke verdieping het kind viel. Het gebeurde op de markt in het centrum van Helmond. De baby is met een ambulance naar een traumahelikopter gebracht. Die stond klaar op de provinciale weg N270. Die weg was even helemaal dicht. De FBI heeft nog steeds geen idee wat het motief was van de man die op Donald Trump schoot. Het gebeurde een maand geleden. Deze Amerikaanse politici zitten ook nog vol met vragen. En dat zijn vragen die we moeten down om te zorgen dat het weer happen gebeurt. We hebben twee kandidaten die nu voor right now. In real tijd. Nu de campagne voor de volgende verkiezingen volop bezig is, mag het niet nog eens gebeuren. De politie in Soest heeft een drugsdealer op heterdaad betrapt. De man deelde al jaren tot ergernis van de wijkagent en buurtbewoners, maar werd nooit gepakt. Dankzij een geplande actie werd de drugsdealer betrapt. De politie vond in zijn auto drugs, veel geld en twee dure horloges. Misschien ben je net terug van de zomervakantie en wil je nog helemaal niet denken aan kerst. Maar in Venlo is echte kerstfan Wil al druk in de weer met zijn eigen kerstwinkel. Ik uh, ben lekker bezig voor uh, decoratie te maken. Ik hou lekker van kleurrijk. Ik hou er niet van als al het rood en al het groen en alle kleurtjes bij elkaar staan. Ik denk eigenlijk altijd aan kerst, omdat kerst, uh, ja, mooie gedachten. Mensen zijn er voor elkaar. Maar met dit weer inderdaad is het wel, uh, ja, is toch wel een beetje begrijpelijk dat dat, uh, dat dat niet zo is. De ondernemer verwacht vooral Duitse klanten, omdat Venlo dagelijks veel koopjesjagers trekt. Ook beginnen Duitsers vaak eerder met de kerstvoorbereidingen. Het weer, het blijft nog lang lekker warm, vannacht een graad of 17. Morgen zien we wat meer wolken, maar toch vooral zon. Het wordt 23 graden aan de kust tot 29 in Limburg. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Welkom bij twee uur van ons interview met Dirk Plak. En we gaan gauw beginnen met een mooi Nederlands nummer van Dirk Plak. Tegen draads. Jij wilt niet weten hoe ik het bezuur? Tegen vooruitgang, tegen de natuur. Jij moest toch weten, dat ik het niet verduur. Die zware teleurgang, gebrek aan heilig vuur. Dat brandt op de waakvlam, dat brandt als de vraag. Waar is de passie gebleven? Heb ik er dan niets van begrepen? Of ben ik tegendraagd? Jij zult nooit weten hoe ik het verdraag. Te leven in het teken van sentimenteel gedrag. Wat wil je weten? Het is toch allemaal al gezegd? Het gevecht, een duizendtal redenen en toch weer die vraag Waar is de passie gebleven, komt er iets voor in de plaats Heb ik er dan niets van begrepen slechts tegen draag ...maar het is al te laat... ...maar ik wil nog even terug naar die verbinding tussen muziek, beeldende kunst, literatuur... Ja. Uh, ...in de periode dat, uh, dat, dat Torso als platenmaatschappij opstartte... Uh, ...viel het mij altijd op dat Torso prachtig vormgegeven werken uitbracht... Ja. ...qua hoes, qua styling, zelfs het label op de plaat... Ja. Uh, kom dat vooral uit jouw koker... en betrok je daar ook de mensen bij die... nou ja, zoals een Joost Zwarte. Joost Zwarte is... die, die, die, die een aantal die, dingen voor ja, jullie... Ja, die heeft, heeft weken, sowieso de No Fun-labeltjes al gemaakt. En die heeft de eerste uh, uh, torso dingen gedaan, absoluut. Dat is Joost Zwarte geweest. En uh, het was ook een hele goede vriend van Hans. Jean. Joost vond het ook leuk. Die had het, hetzelfde gevoel met, met die punk, weet je. Dat het ja, dat, dat goed was om dat gewoon ook om dat te illustreren... En, uh, het werkt ook gewoon. Ik heb later de labels uh, gedaan, Ik nam het over. Ik heb wel het torsootje van hem opgeblazen met een T daarin, met een letter erin. En aan de andere kant de naam met schablonen lettertjes. Dat zijn mijn ontwerpen. En tegenwoordig, uh, qua vormgeving. Uh, alles in eigen hand. Alles in eigen hand. Alles. Labels. Ik denk dat je tegenwoordig dat soort dingen allemaal veel makkelijker kan doen dan vroeger natuurlijk. Hè. Zelf je eigen ontwerp en maken. Ja, en, uh... zeker. In eigen beheer, ja, dat ze, geloof ik ook wel inderdaad. Ja, ja. ja, ja. tuurlijk. En, maar ja, het is, als je het vinyl laat persen, bijvoorbeeld, je kan distribueren en een goed net hebben daarin of wat. Ook, dan blijft ja, het toch allemaal een ja, beetje mondjesmaat. Dus, ja, en ook, het, ja. wat doen winkels die zeggen, nou laat er maar tien achter en uh, kom over twee maanden terug. En als ze er twee dus, hebben verkocht, dan dus rekenen ze ja. af. Dus ja. de enige die risico loopt, ben jij die het, ja, die kost die brengen, winkel ja. niet. Dus waar je je platen verkoopt, is waar je optreedt. Maar ja, dat is dus nu ook niet. Ja, nou, als je ergens optreedt en je neemt 50 platen, dan raad je ze alle 50 wel kwijt ook. Toch wel? Zelfs okay, met ja. t-shirts, jawel, ja, ja. jawel. Merchandise is. Uh, zo werkt het. En via social media en zo, en via internet ja, en alles wat. Ik al ben een beetje digibet en een beetje laks ook daarin. Dus ah, okay. ik had veel beter mijn werk in detalage kunnen zetten. Ja. ja. Ik zit er alsnog aan te denken om het te gaan doen met mijn dochter. Maar die heeft net een baby'tje. Dus dat wordt nog even een jaartje wachten. Oh, ja. om, om, om door mijn hele archief heen te gaan. En zo en Ja, dan, dat uit te brengen. En het neer te ja. zetten. Ja. Ja. Ik heb bijvoorbeeld hele mooie opnames met Joop van Bravel gemaakt. Door de jaren heen. Van Naasmak. Joop stopte met Naasmak. Ik met Meccano. En samen werden we Valoriplastici. Plastici. Valorie Plastici. Twee ja. nummers opgenomen. Ja. Veel belovend. Eentje is door de, op document gekomen. dus is een plaat van vinyl. Daar staat één nummer op van okay. ons. En uh, voor de rest, het andere nummer is niets mee gebeurd. Uh, um, ja, dat was toen... Dat was toen... Uh, gingen we samenwerken eigenlijk. Toen is er een, we er een paar jaar tussen gezeten. Dat ik met een verslaving te, te kamp heb gehad. Um, en dan oh. hebben we het inderdaad weer opgepikt. En steeds met een paar jaar ertussen. Dus we hebben over een periode van 20, 15 jaar iets van een... ...twee cd's of zo gemaakt, als je dat goed compileert. Ja, ja. En dat ja, heb je een ja. keer gedaan voor de lol. En dat is echt fantastisch. Ja? Heel ja. origineel. Ja. <laughs> dus ik zie er nog wel naar uit om dat ooit uit te brengen. En hoe, ja dat weet ik niet. Vinyl nee. misschien. Ja. Vinyl vind ik oh. nog steeds het mooist. Ja. Heb jij dat niet? Ik vind het het mooist. Ja. Maar qua geluidskwaliteit... ...is vaak een cd... Ja. ...net iets... Beter in mijn beleving. Maar ik verzamel liever een, een, een vinyl. Ja, ik ook. Ook omdat... Meer voor de hoes dan of De hoeze en de vormgeving. Ja, ja. Uh, ja, ja, ja. Ik uh, ook wel. Zo'n klein boekje bij een CD is toch vaak lastig te lezen. Ah, ja. uh, het lettertype is heel klein. Ja. <laughs> en als je wat ouder wordt, wordt dat wat lastiger leesbaar. Ach, dus ja. je bent geen uh, Spotify-fan of zo. Ik heb het wel. Dus ja. Dat is ook wel goed om te hebben. Nou ja, je kan dan op ieder gewenst moment uh, je muziek horen op willekeurige plek, ja, ja, ja, zelfs ja. via je telefoon. Dus ja, ja. dat en ja, mu muziek is toch een, een eerste levensbehoefte uh, voor veel mensen. Ik heb ja. al, ja, ik weet niet hoe het voor jou ja is, Dirk, maar zeker. ik heb altijd muziek aanstaan. Ik ook, ik ook. Als ik aan het werk ben. Ja, of, ik ook, altijd. Ja. Ik hoor bij jou vaak ook muziek en dan denk ik ja. Uh, nou, we hebben het niet over Joodse achtergrond, maar soms een beetje jiddisch, soms een beetje oosters. Ja, dan kom ja. je toch een beetje terug. Nou, ik zou, ik zou het mooi vinden om het Europees te noemen. Ge... Ja. Dat is het, het is een soort Europese soul, zeg maar. Europee... Het is wel met het, hart, met het hart gespeeld. Dat in ieder geval. Nou, ja, Dat maakt het al soul. Ik bedoel, je kan niet zeggen soul, het is uh, zwarte muziek en het is alleen ja. maar dansbaar. Nee, soul is gewoon, uh, komt er binnen en uh, raakt het je ziel of wat dan ook. Ja. Maak je ja. niet met ja. je ziel. Dat is waar. Ja. Heb je het mee te maken. Maar je bent, je bent natuurlijk ook veel gereisd. Je bent in Griekenland geweest. Ja, ja. ik ben niet zo'n reiziger. hoor. Ik ben in Griekenland geweest. Ik heb er gewoond en ik ben uh, wel eens in Japan geweest en zo. Ja. Israël natuurlijk. Maar neem je daar ja. dan ook de muziek ja. mee? Israël? Israël ben ik paar keer ja. geweest, ja. Ja. Ja. ja. Maar neem je dan ook de muziek mee? Net als in Griekenland. Uh, uh, ik uh, krijg daar Ik dan vind, vind ik. Ik krijg, krijg daar van mensen dat mee. Ja. Ik heb daar hele grote fans bijvoorbeeld. En die zeggen, dit moet je horen. En die geven dan een pure rebetica mee. Dit is de echte rebetica. Zeggen ja. ze en ik heb ook met mensen daar in studio gespeeld. Die ja, heel beroemd zijn op, uh, in die kringen. Maar ja. dat is omdat Meccano daar ook populair was. Hè? Ik bedoel, Untitled van Meccano. Mm -hmm. Was een van de vijf lievelingsliedjes van Melina Mercuri. En Melina Mercuri was minister van cultuur daar. In ja. Griekenland. Ja. Nou, het was een actrice. Actrice. Of actrice. Ja, bekende actrice. En die... nou, uh, <coughs> Die wordt daar nog steeds heel... Uh, die hebben ze heel hoog zitten allemaal. En um, één keer in de vijf of tien jaar... Draa draaien ze haar lievelingsliedjes op de radio. <laughs> komt Mekane nou, weer naar boven. En dan komt ja. de titel uh, voorbij. Ja. Zo. Maar toch apart dat Mekane daar dan doorbreekt. Of ja, zo, dat dan was, dan was daar een echt... Part, ja. Ja. Heelde... En hoe zal het komen daar... En ja. Nou, het is zo dat je die tendens hier krijgt met al die dance music, weet je wel, voor ja. mensen massaal dansen ja. en weinig tekst. En zo. En zo. Dat is ja. in Italië en uh, ja, natuurlijk heb je dat daar ook wel, maar Italië en Griekenland, die Mediterrane landen, is dat minder. Daar is ja? meer aandacht voor textuele dingen ook. Bands als okay. Pakweg, uh, Piet. Peter Gabriel, Genesis, die, ja. dat soort teksten. Roxy Music, die teksten van Brian Ferry in het begin. Dat wordt daar heel erg op gekrekt ja? in Nederland. Okay. Dus men luistert naar teksten ook. In samenwerking met de muziek natuurlijk. Ja. En hier minder, zeg je inderdaad. Ja, dat is het. ja hier ja. was het ja. meer gewoon van... Nou, forget about it. And, uh, let's do it. <lacht> <lacht> Zet alles met op de Ja. ja. Dan is het gewoon een ja. hele harde beats vaak. Ik denk dat vaak heb ja, ik ja. met die de, de, de dingen horen. De dingen. Die zitten, zijn ze geluiden vind ik vaak niet eens mooi. En dan, ja, ik vind het net alsof je in een studio iets op gaat nemen. En je zet de fiets aan om, te om uit te proberen wat het geluid wordt. En dan gaat dat tien minuten door. Weet je dan denk ik, ja, ja dit wat dit nu? Is, wat ga je daar nu ja. mee doen? Ja, ja. Nee, weinig. Dus de creativiteit is, wordt daar meer geapprecieerd, denk ik. Denk je wel? Oh, Oké, okay. ja. ja. ja. Ja. Ook omdat we meer op, ja. zoek, op zoek gaan naar het gevoel. Uh, het ja. Minder technologisch uh, gedreven. Ja, mensen zijn daar natuurlijk heel erg... Hun, hun temperament is ook anders. En uh, ja, daardoor vinden ze tekst ook wel belangrijk. Je hebt daar ook veel van die zangers die daar echt een verhaal uh, hebben. Als we dan ook nog eens even gaan kijken naar de periode... Je hebt twee Nederlandstalige cd's gemaakt. Ja. Ik meen dat Theo van Gogh daar een hele belangrijke... Die heeft me gesponsord... ...sponsor in was ja, inderdaad. Zeker. Maar het idee daarvoor... ...om Nederlandstalige nummers te gaan brengen... ...hoe is dat ontstaan... Nou, ...en ho hoe is het uiteindelijk tot het product gekomen? Nou, ik heb een heel grote liefde voor uh, literatuur. En dan met name de Russische literatuur. En je, ja, er zijn zoveel belangrijke... ...grote dichters geweest... ...in het begin van de 20e eeuw. Ik heb een keertje... ...zo gegrepen door een tekstje... ...wat heel mooi vertaald was... ...door uh, Leidse slavisten in Nederland... Een gedicht van uh, Sergei Yeshenin, dat was de grote boerendichter. Dat gaat als volgt, ik, ik ken het uit mijn hoofd. Nou tot ziens mijn vriend, wij moeten scheiden. Lieve vriend, je zit me in het bloed. Het onafwendbaar afscheid van ons beiden houdt een weerzien in, is niet voorgoed. Nou tot ziens mijn vriend, het is maar voor even. Treuren, praten heeft geen enkele zin. Het is niet nieuw te sterven in dit leven, maar te leven is dat even min. Dat rijmt mooi. Dat rijmt mooi, Er zit een ongelooflijke te, ja. diepgang in. Ja. Het een mooie golf gang. die je voelt. Ja. Ja. Ja. En ik zit in de auto om voor. Ja, dat is niet doorgegaan, maar uiteindelijk. Maar ik zou een soort uh, Theo Vogliedje inzingen met zijn uh, vaste, vaste muzikant, die ook zijn soundtracks maakt, Ryan Renzel in Den Haag. En ik, ik had Kim Soepnel meegenomen, dat was een buurvrouw van mij en die speelde prachtig bas. Nee, Maarten van Roosendaal speelde toch ja, ook? Ja, ja. En die kwam ik toevallig tegen toen ik verhuisde en ik kwam daar wonen en zag ik een heel klein vrouwtje met een bas die groter was dan zij. die is in de auto, Wilde <lacht> ja, ja. het en proppen. En toen zei ik vanuit de trouw, ik zeg, dat moet ik je even helpen. Waarom? Zij zei, nee, dat kan ik zelf wel hoor, ik doe het vaak genoeg. <lacht> dat was heel leuk en de dus volgende middag zaten we al bij mij te repeteren. En we cd gemaakt met uh, Gerry van der Linden een dichter, oh, een hele goede vriendin van maalse vriendin en um, met Kim was ik toen bezig ik speelde bij. en toen gingen wij dus naar die, naar die opnames, nou, het liep met een sis eraf dus wij terug vanuit uh, Den Haag naar Amsterdam. en toen zei ze ik heb een liedje geschreven, wil je dat horen? ik zeg ja tuurlijk dus ja. Een prachtige bossa nova met alleen maar eenvoudig pianootje okay. en toen dacht ik, ja dat zijn dan niet invallen ja. ik denk als ik nou een kon die Maak van die... die, die afscheidstekst van Jessenik. Want dat moet ik nog even bijzeggen. Dat tekstje wat ik net deed. Dat, dat had hij geschreven met zijn eigen bloed. In Hotel Angel Echt waar? In hotel yeah? Angleterre, Dat was in Petersburg. Yeah, yeah. Dat er geen inkt was. En dat had hij aan een vriend gegeven. En toen hij al begraven yeah. was, dan over Rex. Hij had nog wat geschreven. <laughs> hij duikte het uit zijn zak op. En daar kwam dat gedicht uit. In het Russisch natuurlijk. Een in, verhaal, he. nee. nou, ja. in ieder geval... Um, ik denk, als ik nou gewoon dat... Iets, een doodstijding. Ja. Plaats op een liedje wat de warmte heeft van Zuid-Amerika. Ja. met een bossanova. Nova ja. Je denkt dat dat niet kan. Ja. En dat paste heel goed. Okay. Dus toen ja. heb ik het liedje opgenomen. Hans Dagelijks, trompet erbij ook nog en zo. Ik, accordion erbij. En dat liedje opgenomen dat staat op Lezen CD. Ona afscheid heet het. En toen moet ik zeggen dat ik wel de smaak te pakken ik, ik had toen niet van. Um, ja, als je ouder wordt, rockmuziek of popmuziek, je moet gewoon met je leeftijd mee. En dan moet je. je, zit je niet te wachten op twee, drie akkoorden. En je, je, je verhaal eruit schreeuwen, wat dan dus ook. Waarom niet? Ik, ik, ik dacht, nee, dat, dat past meer bij mijn leeftijd. Dus toen, ja. Maar heb ik het maakte pakken, naar die Russen. Toen hebben we er nog een CD aan toegevoegd. Maar dan met eigen teksten, van mij, ja. grotendeels. En een paar met Helene, samen met toen mijn, mijn toenmalige vrouw. Had. En dat, dat is wonder van de liefde geworden. Ja. En dat, toen was het wel uh, gedaan weer. Toen werd het een tijdje stil. Ja, toen werd Theo vermoord. Ja. Ja. En heb ik ja. wel beloofd aan de zeg maar, body... dat ik mijn carnaval vlot ging trekken. Want hij verweet me dat altijd. Hij zei, jongen, jij bent gewoon een klootzak, Dirk. Ik zeg, hoezo? Hij zegt nou, ik, ik ben populair hier in het Nederland. En dit en dat. Maar jij hebt overal, het is wel kleinschap... maar overal in de wereld heb jij fans zitten. Man. Dat is veel interessanter. Waarom doe je daar nou niks mee? Dan zei ik: Ja, ja dat weet ik niet eigenlijk. Ik, ik zit in een ander stadium en dit en dat. Maar toen hij dus dood was, heb ik hem beloofd ja. dat ik op vlot ging trekken. En, ja, maar... en dat is gebeurd, ja. Ja, dat is gebeurd. Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren.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 Toch wel speciaal je band met Theo van Gogh, hè? Ja, ja dat was zeker. Hoe heb je hem leren kennen eigenlijk? Door Helene. Dus hij, de, Helene is de ja. moeder van zijn zoon. Ja. En daar kreeg ik een relatie mee. Op die manier, ja. ja, ja. ja. Ik, ik wist ook niet dat hij ik zo ook in de muziek zat, inderdaad. Ja. Ik... Groot liefhebben. Ja? Zeker. En uh, Ramse Shavi? Ja. Dat is ook wel ook ook belangrijk in je leven ja, geweest, Ja, zeker. In mijn ja. puberteit, Ja, ja. Je puberteit? Ja, dat is een yeah? beetje blijven mijn puberteit. Ja. Die deed voor mij op een gegeven moment twee gedichten. Dan moest hij optreden in de landen. Mm -hmm. Ik zat nog op de middelbare school. En dan uh, deed hij twee gedichten van me. Tussendoor. Tussendoor. Okay, Tussendoor. Ja. Liedjes zing, vecht, huil en zo. <laughs> Geweldig. Ja, nee, hele goede herinneringen aan. Heel veel van geleerd. Ja. Uh, in ieder geval geleerd. Niet zozeer dat hij echt daadwerkelijk een stokje doorgeeft of zo. Maar um, bijvoorbeeld iets hem kon je ervoor nooit betrappen op roddel. Bijna okay, iedereen roddelt. Nee. Ja. Hij heeft nog nooit over iemand geroddeld. Dat vind ik zo ja, dat is sterk. Zin, ja. Het, ja. Een, het is echt een bohemian tot in, tot in al zijn vezels, was, was hij. En dat, dat echt een vierde bohem, dat is dat, ja, dat dat ja, Dat is, ja? ja, is ja, okay. vleesgoed worden, vierde bohem. Ja. Ja. Absoluut. En dat, dat beschrijft hem precies, ja. ja. Ja, dat vind ik heel belangrijk. Ja. Tenminste, dat ik daarmee te maken heb gehad. Ja. Ja, het was ook onmogelijk doen. hoor, soms was hij veel te ver weg geworden. Nou, ja, natuurlijk. Maar het was zo'n man die op zijn instincten dreef. En zo. Ja. Fenomenaal. Ja, ja, ja. Bijzonder karakter. Maar hij kon mooi zingen hoor, zo. Ja, ja hij kon ja. prachtig acteren ook. Hij kon ja. ook prachtig piano spelen. Ja. Ook nog? Nee. Nee, dat nou, een keer, dat en weinig. hoe? Ja. Hij kon ook schilderen ook. Hij maakte er ook wel een rotzooi van, maar hij kon ook echt wel schilderen. Ik heb eerst eerste tentoonstelling in België georganiseerd. Oh, oké. Okay. Nou, in Kruibeke. ik is vreselijk ontlaagd, want er zijn Zijn ja, Hij, hij legde de klemtoon zo goed. Hij zei: We gaan nu naar Kruibeke. Ja. Dat was gewoon Kruibeke. Ja, geweldig. Ja, ja, ja, ja. Belangrijk geweest voor mij. Qua. Ik, ik liet hem ook booien horen. Dat vond hij geweldig. Dat kende oh, hij helemaal niet. Ja. En later toen met Meccanen op een van de. Grote festivals in Amsterdam een keer optrad. In Amsterdam Noord stond hij in het publiek. Dat zal ook nooit vergeten dat hij keek. Het was een van de eerste eerdere Meccano-optreders. Oh, okay. Op Festival of Fools of zoiets. Ja. Heette dat. Ja. Maar invloed uh, ook op je muziekstijl nee. of zo? Of op nee. schrijven of zo? Nee. Nee? Nee. nee. nee, ook niet op je latere werk? Dat je met zeg maar nee. de Nederlandstalige. Nee. nee. Nee. Niet? Niet. Helemaal niet. Maar op... wat voor invloed dan? Ja. Op je levensstijl of zo. Ook een beetje boven Ja, dat herkennen ja? Ja. van die vierde bohem. Dat vind ja. ik. Uh, dat kan iets welke stellen, dingen hier belangrijk Voorkomen amaterialistisch. Man. <laughs> Voorkomen niet met materialistische dingen bezig. Ja, het is het mooiste. Hij, dan, had gewoon, ja. hij woonde bijvoorbeeld in een huis. En had hij. Uh, om, had hij dat zei hij dan. Dat was om deurwaardes op afstand te houden. <laughs> had hij, had hij, had hij zo'n plaat aan de deur. In marmer. Met gauw uitgehouden letters. Er stond dan Bintje Woeteke, kleedster. Dat zag je uit zijn duim. Zo'n naam: Bintje Woeteke. Ja. Kleedster. Maar het zag er heel chic uit. Maar mensen dachten: ja, die woont hij vast niet. Het is <laughs> <laughs> iemand met een oranje. Ja, ja, ja, ja. Dat is een ding, hij. Ja, die, die, die. ja, ja. Gek, ja <laughs> Speels, hij was heel speels. Ja, een mooie term voor hem. Maar je, je hebt hem. Tijdens je eigen jeugd meegemaakt. Ja. Uh, maar wel contact gehouden ook? Of zijn jullie toen ja weer in gegaan? Ja, Hij ging toen bij Bagwan en zo. Dat was ja. voor mij weer een brug te ver en zo. Maar ik, ja, door hem wel mensen leren kennen. Toen gingen hij naar me mee. We gaan de twee dametjes, zei hij dan. dan kwamen bij Marina Schapers en Kitty Coebat terecht. Dat waren vriendinnen van hem. En ja. Marina was de vrouw van Peter Schat. componist. componist is een goede vriend ook geworden. Een lang overleden, geweldige componist. Ja, in dat huis speelden zich heel veel geweld, rare dingen af. Het hele jaar van de kreeft, dat boek van Klaus, dat speelt zich in dat huis af. Daar woonde ik dan op een gegeven moment tussen. Ja. ja daar zit je er midden in. Ramses was ook bijvoorbeeld, die, die, die, die drukte heel snel zijn snor als uh, uh, ja, Jan Hein Donner en Harry en zo binnenkwamen. Hè? Want dan gingen ze met Peter zwaar over die Mao-kwesties praten. En dat vond hij me niks, nee? nee? politiek was voor Ramses ja? voor een, een middel om hem weg te jagen. Ja. Ja. Ja. Wilde niets met politiek te maken. hebben. Nee. Heel anders had Theo van Gogh dan. Hij lijkt wel twee uitersten daar. Ja, dan. ja. Oh, ja de... maar goed. Ja. Dus zeg je twee uitersten. Um, groots en meeslepend wil ik leven. Zei Theo altijd. Hij is zelfs groots en meest labeld gestorven. Wat we dat wel? Dat is weten. waar, ja. ja. Het ja. zijn mensen die uh, zich echt zich houden aan datgene wat in hun, in hun, in hun, in hun ding zit. Wat in in mogelijkheid hun zit. Ja. Ja, ja. Ja, en is waar. daar houden ze zich aan. Daar ja. wijken ze ook niet van. Dat is, er, zit, er waren ook overeenkomsten die ik tussen die twee wel zag, eigenlijk. Ja, dat ja, ik ja. Nou, ook wel ja. ja. Nee, maar ze stonden heel anders in het leven. Zeker. Ja. Zeker. Maar ook veel overeenkomsten. Ja, Zou je niet verwachten misschien? Maar... Dirk noemde Ray Davies van de Kings als groot voorbeeld. Dit is duidelijk te horen in zijn koffer van Waterloo Sunset. That's the old river. Must you keep? Rolling, rolling into the night People so busy, they keep feel busy That the light shines so bright Until sunset, I have in paradise. Every day I look at the world from my window. The chilly, chilly is the evening time. What till sunset sunset's fine? What till sunset sunset's fine? is right. Waterloo Underground, Terry and Julie cross over the river where they feel and so sound, and they don't need no friends, as long as they gaze on Waterloo Sunset, they are in paradise. Waar ben je het meest trots op? Dat oh, is moeilijk. Naast je kleinkinderen natuurlijk en zo. En je, en je kinderen. <laughs> Misschien Sewer City, een boek. Een boek? Oké. Okay. Ja, het nieuwe boek. Ja. Ja, denk het. Dat is heel gedegen. Dat klopt allemaal als een beurs, denk ik. En dan wil je het ook graag delen natuurlijk. Ja. En ze het ook uitgegeven. Maar het is, je moet het zo zien. Er is in Nederland weinig uh, surrealisme. Dus de tendens van het surrealisme Je had echt schrijvers in Frankrijk zoals Aragon, Philippe zijn wel, die zijn wel Sommige zijn wel vertaald in het Nederlands, niet veel. Maar dat, zijn, ja, dat is gedeeltelijk gebaseerd op automatic writing. Hè? Dus dat is dat je gewoon je pen neerzet en begint zonder de controle van je geest. Of het overdenken of dit of dat. Nou, dat zijn dingen die je kan integreren. Je kan, je kan ook die cut-up technieken wel van een hoed met allemaal zinnetjes erin of ja. woordjes. En dat, dat zijn basisdingen om iets mee te beginnen of zo. Maar die vrijheid die je hebt daardoor. die kun je natuurlijk in verhalen ook stoppen, en verstoppen. En dat is een vrij surrealistische manier van schrijven. En dat komt hier haast niet voor. Dat het absurdisme ook een, een, een flinke rol speelt. Daar is Nederland toch te veel klein voor waarschijnlijk. Ja, ook een andere traditie. Andere traditie, ja. ja. Christelijk. Ja, klopt. Ja, dat is veel belangrijker. We ja. jeugdherinneringen uit. Belgen hebben het wel weer veel sterker. Ja. En Frans helemaal natuurlijk. Ja. Maar de toegankelijkheid voor, voor dat, van dat soort boeken, dat is natuurlijk... Klein. Ja, klein. Ja, ja. Ik kan ja, het, niet... het is ook een quiet taste. Je moet het ook leren lezen. Klopt. Je moet, uh, moet erbij om kunnen gaan. Ja. Visueel is dat veel makkelijker. Dat is waar. Ik kan wel een voorbeeld geven, zoals mijn boekje, Hoe het Begint. Ja? Hoe mijn boekje begint. Oh, leuk, ja. Dat ja. heeft al... Ja, het is beeldend, maar het heeft ook... Ik kan een klein stukje voorlezen. Ja. ja. Let op. Uit het boek waar je zo trots op bent. Ja, dat is het begin. Ja. ja. ja. Dat, is te, dat is begonnen omdat ik een soort jongen... die. Die was al zes jaar had hij al... Uh, ...suïcidale neigingen, zei zijn moeder. Ik geloof dat het niet zo... ...en met die jongen ben ik aan de slag gegaan. Ja. En dan ben ik op de basis... ...automatic writing... ...schrijf gewoon wat er hier komt... ...en daar ben ik dan weer op doorgegaan. Dus hij heeft een enkel zinnetje geschreven, een stuk of drie... ...en daar ben ik verder op doorgegaan. Ja, eigenlijk... Mooie samenwerking, ja. Nou ja, op die manier. Ja. Het begint zou bijvoorbeeld... Op de wijze van de zangvogel die na het ochtendbad zijn veertjes schudt om de laatste waterdruppels te verwijderen, verdreef Ducas de bui van zijn buitenkategorisch maatkostuum waarvan het kaliber zo speciaal was omdat het bij droging gewoon te getrouw in zijn natuurlijke plooi viel. Tijdens zijn jonge avondwandeling door het diffuus verlichte stadspark, correspondeerde de geluidloze beweging van zijn schaduw. die voor hem uitliep bij het passeren van een lantaarnpaal. onder hem door en achter hem aan tot de volgende paal zich aandiende. en het proces zich herhaalde. met het ritme van een innerlijke monoloog. Ducas versperde zich de wet, de weg naar wetmatigheden. met een gemak dat te denken geeft. Grootspraak hield hem lang op de been tot het delicate zich voorstelde. Het kleineren van het kolossale schoot hem door de modderige garnering van het geestelijk bestaan. Hij meet de euforie als een plaag. maar kon zijn enthousiasme nauwelijks temperen bij het zien van de randjes van het laatste zonlicht. Dat ene schilderij van die ene schilder, daar deed het Ducas aan denken. Het was geen onmacht dat hem de details van het werk geheel waren ontvlucht, erkenning was immers een vuil begrip. Bovendien sloot het niet aan bij de interpretatie van een resultaat... en dus bedankte hij graag zichzelf voor de onmetelijke werkelijkheid... van dat smalle strookje licht. Mooi. <laughs> nou ja, dat is een voorbeeld. Ja. Maar Suicide is een plek. Daar komen mensen dus naartoe... Ja. om uh, hun eigen dood voor te bereiden. Ah, oh, oké. Okay. <coughs> ze ja. wachten niet tot ze hun naam vergeten zijn. Of... Nee, nee, nee. In een, ja, huis, zo, een ja. huis zitten waar je naar pistinkt en zo. Ik heb het met mijn moeder allemaal meegemaakt. En die... Verschrikkelijk om mee te maken. Ja. Maar goed, in ieder geval, dit. Ja, maar ik, dit is wij... inderdaad geen doorsnee mannetje eh, nee. of zo. Nee, dat is, nee je gebruikt nee. heel veel woorden. Eigenlijk. Ja, ja, zeker. Het is heel beeldend ook. Ja, heel beeldend. Ja, je ziet het voor je. Ja. Ja. Ook uh, die, die lantaarnpalen, dat, dat schaduw met je meeloopt, hè, voor en achter en zo. Erg mooi, ja. Hier, de mannen zwegen. Gaan ze nu met op een bankje? Ja? De mannen zwegen en staarden in het duister. Waarbij Castro licht huiverde. Maar Ducas dieper in zijn kraag dook. <lacht> ja, je ziet het helemaal voor je. Depressionisten, zo zijn, ze heten het de depressionisten. <lacht> depressionisten, al zij. beschouwen beschouwden de dood als ultieme vorm van vrijheid. Het leven als een aaneenschakeling van misverstanden en dwangmatig manoeuvreren. Dit leven in eigen hand te nemen en uiteindelijk te beëindigen was eerst de vrijste. Maar het was de kunst te bepalen wanneer en in iets mindere mate waar. Het deed er eigenlijk niet veel toe hoe. Ja, inderdaad. Ja, Alle goede redenen ter spijt om het leven op zich te respecteren. Het zelfbeschikkingsrecht bleef er vier overeind en meer dan verdedigbaar. Ja mooi. En dat het gaat er zo dan. door. En op een gegeven moment ja, ja, ja, ja. zie je, ik, ga de, ik heb de meest het meest waarschijnlijk. Maar het vloeit zo uit je pen? Want het, ja. het is toch vaak ook ja. meer een compositie? Ja, ja, ja, ja, ja, sommige stukken wel hoor. Als je eenmaal echt de smaak te pakken hebt, je zit helemaal erin, vloeien er wel zin uit, in één keer. Maar er zijn ook dingen die echt geconstrueerd worden. En die rusten op ja, toeval. Ik hou van het toeval. Dat zegt hij ook ergens over toeval. En dat wordt een trilogie? Ja, en dit is dus een is deel, deel 1. 1. Ja. En dat is iets voor 75 pagina's. En deel 2 ook. Ja. En deel 3 ook. <laughs> en toen was het af. Dus het is helemaal vernietigd, dat hele Sue City. Dat je denkt, nou, maar ik heb een spoortje van één zinnetje overgelaten. Ja. Dat hij in slaap valt ergens. Dus dan kan het heel oh, goed, dat hij het kom... droomt. Ja, ja, dus ja. uiteindelijk, ik wilde wil dus ze het liefst drie boekjes... Ja. Dan is het af. Dan heb je de trilogie. En die is geweldig. Ja. En dan komt er als verrassing ja. nog een vierde deel over. En met het vierde deel ben ik nu halverwege. Okay, maar ja. ik heb het expres weggelegd. Dat is twee jaar geleden dat ik daarmee stopte. Ja. Kun je ook nog vertellen wat ik gedaan heb ermee? Dat is, uh, ik heb het in vier maanden tijd helemaal uit Engels vertaald. Zo. Zelf. Met dezelfde uit. Ik wil wel ja. iemand nog het na laten lopen. Op echt kinderlijke foutjes. Ja. Maar... De bloemrijkheid moet erin blijven. Ja, natuurlijk al Het mooie ja, is, ja, ja. Je, ja, het, daarom zeg ik, ja, dat nou, is dat is mijn magnum opus. Waarom? Ik gebruik ook heel veel taalverschijnselen. Dus uh, um, um, er komt een huis in voor dat heet droomoord. Ja. Dat is een palindroom. in droom. Je keer om is staat er ja. weer droomoord. Oh ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Nou droomoord, ga ik de Engelse vertaling ja. doen ja oh, dat wordt moeilijk kom ik bij in zo'n punt hoe noem ik dit huis ja Dreamplace, dat, dat klinkt anders wat, ja, vind dat ik, klinkt. wat vind ik belangrijk vind ik belangrijk dat dat, dat het een paal in droom blijft ja natuurlijk ja. en dat ik toch in de buurt blijf bij het idee hoeft het niet hetzelfde te zijn droomoord maar in dezelfde en lijn ja. Ja. heb ik bedacht amor droma een droom is drama. een paleis ja. amor is een liefdespaleis ja ja, een amor? Dro een droom? droom een droma, ja. ja. Amordroma. Kun je omdraaien? Ja, ja. Nou, dat, dat, dan ben ik kinderlijk blij. <laughs> zit ik te kraaien als het me lukt. Ja. Ja. En zit nou, je daar is. dan heel lang zit ik, ja. op de maan? Ja, ja, ja. ja, ja. ja ik ik wil je nog stellen, een voorbeeld ja. geven van dit, want dat, is, dat laat zien dat ik heel erg met lettertjes, oh hier ook, hoe gaat die mensen toespreken? He, dat is een apparaat, dat heet de anagraaf. En die maakt alleen maar anagrammen. Oh, oké, okay. ja. Een soort scrabble bord. Ja, ja. Ja. Moet ik helemaal tekenen nog, maar ik heb me goed beschreven. De kas stond na een uitmuntende nachtrust nog wat versuft voor zijn beruchte prikbord. Waar hij gewoonlijk met de magneetjes over het filterveld schoof zoals een voetbaltrainer die een spelsituatie uitlegt aan zijn selectie. Liefst zo onvoorbereid mogelijk prepareerde hij een instant openingswoord. Nog net niet geïmproviseerd. Het enige dat vaststond was zijn aanhef deelgenoten. Hij had de proef de som genomen door dat woord, naast een aantal andere opties, in te voeren in de net operationele anagraaf. Het apparaat bleek in blakende conditie in het oblivion, dat is waar hij staat, en spook direct een serie van acht anagrammen uit die genoeg overtuigden dat de keu keus voor deelgenoten de juiste was. Om er enkele te noemen die te zaken doende waren, goden te leen. Geteelde non. Toneeldegen. Genot en leed. Goh. Heel ja, mooi, die laatste. Dan zit ik op de fiets. Ja. Dan had ik die vier. En ik, ik, dan kom ja. ik er opeens nog twee tegen. daar stop ik op de fiets. Ja, dat is wel ja vergeet ik. Ja ja ja, ja, ja, ja. Dit geeft een goede kijk Wat wil ik ja, nu ja, allemaal? Ja, ja, zeker. Ja, ja. Voor wie ik ben, nu. ja. ja. voor pour les mains gentils, qui caresse de taut du lit en exil. Mort subit, een fen Chapeau, pour la main Adieu. Fille de la ville Qui peint Dans mot des songes Des songes à crier een rêve interdit Adieu Oh fiel De la vie mijn wil dat ik ergens ja. ga zingen dat er een microfoon is. En zo niet zing ik zonder microfoon. Ja. Ik heb met Paula Dat was van Mark en ik waren gewoon gewend om met z'n tweeën te zingen zonder microfoon. oké okay. nou, nou zing je een keer met microfoon. Is het zo loopzuiver allemaal. Omdat je jezelf betrapt. Ik ben, ja. waar, je moet ook, als je ja. goed naar muziek wil luisteren, ja. zacht. Ja, ja. Zacht. Als je af gaat mixen, niet snoeien hard Nee, gewoon. Nee, exact, beschaafd. Ja. Ja. Ja, dat is dus zwanger. je hebt ook ja, geen aangemeten oortjes uh, voor op het podium? Nee. Nee. nee, maar ik moet wel goed... Ik, goed maar je hebben. moet een goede monitor hebben. Ja, juist, als ik ja. een goede monitor heb, is niks aan de hand. Ik kan ja. dat ook zonder ook. Ja. Ik ben ik wel vind... muzikaal, ik kan goed timen. Ja. Dus dat is een voordeel. Ja. Maar daar wil ik niet te veel gebruik van maken. Ik wil dat het voor gaat. Ik, ik wil me meer concentreren op wat ik te zeggen heb. En naar degene toe die er staat. En, ja. Ja, zoiets. En ik en vind de, het leuk, man. Dit. Ja. Tenminste... En tenminste hele, de hele muziek? Heb je daar nog een... Nauwelijks. Helemaal Nauwel, niet. nee. nee. Ik vind het ook allemaal zo, als ik dat zie. In mijn tijd, en jouw tijd ook. Wij hadden toch helemaal niets met een Eurovisie Songfestival. Nee. Dan nee. kijk je toch helemaal niet naar, nou man. Hou nou toch op, man. Dat, <laughs> nee. Ik draai de softmachine. Dan ga ik er niet aan naar zitten kijken. Wat is dat nou? Nee, maar ik bedoel. Ja, en dat niet... is allemaal alsof dat het enige is. Zoals ja. Jean-Luc Macroy. Dan heb ik dat liedje gehoord van de soort oh, ja. tekstje. Oh my god, ja. iedereen heeft er een mening over. En een Gordon die nou ergens daar staat. Die ja. kwam vroeger helemaal niet aan de bak, die man, jongen. Stel, met André Hazes. Die kwam in het begin helemaal niet aan de bak. Die kon geen werk ja. Hij leek op die, die, die worstjes die hij aanbiedt. Weet je wel. Dan moet je niet daar zijn. of krijg je heel snel nee, nee. over okay. Maar ik, heb de, de, ik snap niet dat dat allemaal zo een vlucht neemt. Ik heb van een week toevallig direct gezien. Dan heb ik Denk. Okay. Die jongen kan wel goed zingen. En ja. die hebben een vrij goed nummer gemaakt, moet ik zeggen. Ja. Dat geef ik daar nou ook, van toe. Ik bedoel, dat, dat Na, gitaar, ook wel toe. Gitaarbespelen kunnen ze allemaal wel. Denk ik, en ik zag gisteren een stukje spinvis. Dat ik ook wel goed spin vond. Spinvis, ja. ja. Maar dat was een oude nummer. Was dat een oude nummer? Dat was een oude nummer. Wat hij gisteren speelde. Ja. Ja. Theo was al dol met hem, want hij maakte voor Theo. Exclusief ja. voor zijn film. Theo die kwam er toen mee aan. En die gaf me toen die cd met... Ja. Uh, met, met zijn eerste cd met zo'n cassettetje voor. Ja. Ja. Ja. Je, die heb ik toen al gedraaid. En ik vond wel... Bevreemdend. Juist. dat vind ik dan leuk. En, als iets bevreemdend is ja. of anders is. En dan ga je ook uitzoeken wat er is. Juist. Dat vind ik ook. heel hmm. nee, veel bedoelen jullie? Nee, nee. Ja, te veel Gogh die had. En ja, ja, ja. Ja, ja, en, en Spinvis. Ja, Spinvis is... Hij heeft dus ook in een psychiatrische inrichting ja. gezeten. Ja, als even ook. En... Maar dan kun je ook duiding geven aan wat hij zingt. En ja, sommige ja, mensen zeggen, ja, die ja. teksten zijn zo raar. Ik snap het allemaal niet. Ja, wel, bagage dragen en zo. Dat klinkt ja. allemaal weg. Hoor. Dat is ja. goed ja. goed gedaan ook. Ja. En Theo die vond hem echt te gek. Ik was toen altijd een beetje gereserveerd. Ik ben altijd, ja, meestal ben ik wel een beetje gereserveerd daarin. Ik heb wel mijn helden en zo. Die kan ik heel enthousiast over worden. Maar het meeste wat hier dan vandaan komt, vind ik mooi. En nee, daar vond ik Spinvis wel ver, uh, ja. vernieuwd. Ook zelfs vernieuwend vernieuwende vorm, dat durf je. Dat ja. is goed. Dat had de dif in principe ook... om daar ja. even op in te haken. Ja. En daarom vond ik het ook leuk om te doen. Ik had, ik had door het Meccano invloed... op bandjes als de dif. Daar heb ik ook gespeeld live in Delft. Ik, had, ik heb in Tilburg gespeeld. Sami Amerika, zijn die Amerika die vond het helemaal te gek. Dus die benaderde mij... En dan, daar ging ik hun helpen met een plaat. En er ja. werd een op torso uitgebracht. En dat produceerde ik dan ja. in samenwerking. Zie ik ook nog wat zeggen over uh, Minimal Compact? Want dat vind ik wel ja. een intrigerende band. Omdat het waren drie, vier Israëli's. Drie, eerst. Ja. Uh, ja en en Max die kwamen in Amsterdam ja. terecht. Ja. ja, nou die kwamen in Amsterdam. En ik, uh, Sammy, die leerde ik kennen. Dat was de goede dichter. <coughs> en ik was met Meccano bezig. En hij wilde ook zoiets. Hij dus zei, ja, ik wil ook een zanger, een band... En... Nou, toen kwamen de twee andere mensen, Malka en Barry, die kwamen. Dat meisje op de bas, die is later met Colin Newman getrouwd van Wire, twee kindertjes ja. geloof ik. En, en Barry, die was de gitarist, die kon echt goed spelen, die jongen eigenlijk, maar met een ritmebox een beetje rommelen. En eerst de plaat opgenomen met, want Hansje Torso wilde het niet voor Torso, dus toen dacht ik, nou ja, dan moet iemand anders. En toen had Sammy een contact in België, dat was Cramed, is, Ja van van Hollander. En toen hebben wij dat gedaan, Mark Hollander en ik, die productie van die eerste plaat. Cor Bolt van Meccano is nog mee geweest om toetsen en zo in te spelen. Maar met een ritmebox, heb ik Pieter Bannenberg van Midnes meegenomen. Om echt de drumpartijtjes in te spelen. Zo kwam die eerste in stand. Maar het is een beetje ontstaan dat het echt een band werd. Omdat het, ja, ze zaten bij mij thuis dan vaak. En Barry was dus een hele goede gitarist eigenlijk toen al. En die is een beetje toetsen ook. Dat was een beetje de muzikale jongen. En die, die is nu een popster in Israël. Die staat altijd in de top 10 oh. daar ook en zo. Okay, yeah. En dan hadden ze nog een jongen, die heet Fortis, Rami Fortis. Die was erg Israëlisch. Die was echt gebonden aan zijn lat. Die kon hier niet te lang blijven, dus die moest terug. Maar die hoorde, eigenlijk hoorde die er ook wel bij. Die kwam wat later dan, maar die ging ook weer snel terug. En toen waren ze dus met z'n drieën. En toen hadden ze echt wel een drummer nodig. En toen kwamen we met um, een jongen die je kende, Max. En die, die is tot op dag, vandaag hun drummer, Dus die is erbij gebleven. Nou, nee. En toen zijn we nog in Engeland geweest om one by one op te nemen, die plaat. Heb ik veel accordeon opgespeeld ook. Heb je daar nog op gezongen of niet? Ja, Morpheus Secrets, dat zing ik. Ken je dat niet? Uh, dat zat op TLP, niet op deze. Oh, dit is one by one. Ja, Morpheus Secrets, ja. dat keer je wel draaien hoor. Ja? Ja. Ja. Dat zou Jijf, draaien. Uh, zelf vind ik uh, It Takes a Lifetime. Ja. Erg mooi. Ja. Doe ik het koortje. Ja. En Morpheus Secrets is vol aan zijn nummer. Ja. Dat is een mooi nummer. En Orga Bamida Bam Bamidar? Orga Bamidar. Ja, dat ja. is eigenlijk een soort Havana Gila Hava. Dus ja. dat vind ik dan weer grappig. Ik heb dat erin gespeeld. Met de accordion en die trom erbij ook en zo. En um, het is een nou, beetje een atypisch zingt. nummer. In, o, o, ja, maar het is een, een volksliedje de van... daar. Dus ik hoorde later van een gitarist die bij Meccano gespeeld, Idan. Die, die zegt: Nou, ik, ik woon in Haifa, Haifa, En op de binnenplaats werd dat gedraaid, die plaats. Zong iedereen op mee, omdat, omdat het een soort Havana Kila Havana was. Ja, Zo'n zo ja, volksliedje ja. daar. Dus. Ja, ja. En niet weten omdat dat maar kon daar gewoon daar schalde over de binnenplaatsen. Dus. <laughs> ja, mooi verhaal. Ja. Nou, hartstikke bedankt. Ik heb een hoop van je geleerd, een hoop van je gehoord. Ja. Heel enthousiast. Ja, ja zeker. En zeker je boeken bekijken. Leuk. En nog meer naar je muziek luisteren. Ja. Goed zo, ja. dankjewel. Ja. Ik vond het fijn om hier te zijn. Ja. Leuk om dit al een keertje zo te vertellen, ja, leuk. Ja. Heel goed. Ik hoop tot spoedig. Ik maar denk wel... dat er nog voldoende verhalen in zitten, dit. Absoluut. Ik denk ja. dat er ook nog wel wat vragen zijn die je wilt stellen. Ja, nou ja, we hadden het een beetje voorbereid. En ja, een aantal punten loop je gewoon voorbij... Ja, omdat er ook zoveel is, is. Ja, er, ja, er is, is veel. ontzettend veel. Ja, ja, ja. Maar ik denk dat we het meest wel uh, beantwoord hebben. Dus, uh... Ja, wel. Je helden vond ik ook wel leuk. Hè? Ja. <laughs> en Jorm Ricconi en Hergé. Ja. ja, geweldig. Nou, Hergé, ja, ik heb, ik, ik, dat is dan wel weer grappig. Ik, ik had ooit van Hans Daag voor mijn verjaardag... het eerste deel gekregen van het leven van Hergé. Met al die tekeningen al te maken Ja, bij. klopt. En dan heb ik pas eigenlijk, ja, vorig jaar ben ik erin begonnen. Ik vond het zo leuk. Dus die heb ik uitgelezen. Dik, god, twee, twee en drie wil ik ook hebben. Maar ja, hoe kom je eraan? Weet je, het is al toch alweer twintig jaar of vijftien jaar geleden. Of zo. Ik denk, krijg het de best. Ogenblik, dat is Hans en Jouw Dus ik, Hans, je dus bellen. Hallo, ik moet ik even zoeken, hoor, op school. Ja. Ja. Toen belde hij niet, maar hij zei, jok, ja, voor je verjaardag. Dus ik heb ze twee weken geleden oh, twee ja. en drie. Ja. Ja. En ik heb ze nu uitgehaald. Ik ben ja. het laatste deel nu aan het doen. Ja. ja. Wat heeft ook, ja, dat is op een gegeven moment het heel anders. Vroeger waren allemaal avonturen, Ook wel politiek getint. Maar vanaf Bianca Castafiore en zo, dan wordt, speelt het zich allemaal alleen op molensloot af. Weet je wel, dus ja, kan het wel En hoe heet het, het is al veel persoonlijker. Kijken in Tibet, dat is al een hele grote verandering. Maar ja, dat ga je allemaal zien als je het bestudeert ook. Dat is ja. interessant. Ook die mensen die dus, Bob de Moer en zo, en Jacobs, die die het net vaak afbeeldt. Jacobs van Bleek en Morten, maar weet je die ja. komt vaak op plaatjes voor. Ja. Maar ja, dat moet je maar weten. Ja, ik heb ook een boek over Hernier gelezen. Nou, dus wat ik daarvan heb begrepen, in het begin was Kuifjes een half persoon eigenlijk. Ja. Ja. Daar ging hij zich een beetje mee verzetten. Ja. Maar het werd steeds meer. Ik heb het in of zo, de andere mensen. Ja. Dan ging je wat meer afzetten. Ja, dan hij anders. kreeg karakters erbij. Ja, klopt. Ja. En het mooiste is de laatste. Het was het niet even, dat weet ik al sinds een paar, twee maanden drie maanden. Heb ik heb het boekje gevonden. Kuifje ja. en de alfakunst, kunst dat werd zijn laatste boek. Ja, die... Die, is, die is nooit verder gekomen dan alleen maar schetsen. Ja. Nee. En dat, dat gaat dat is... dus echt de kunst in. Want hij heeft in ah, latere leeftijd ook. Ja? Is hij, uh, in de Beeldenkust is hij um, abstract gaan waarderen. Okay. En ik herkende dat zo. Want ik was ook altijd een man van alleen maar de voorstellingen. en abstract. Ik heb abstract geleerd te waarderen. via een hele goede vriend van mij. die nog steeds in leven is. die ook de hoes heeft gemaakt van dit. Dat staat hierop. Deze, ja. deze man is een legende. Deze man is een legende. Dit is Harry Plaat, heet hij. Oké. Okay. Die heeft die hoes. Ja. Dit is een schilderij van mij. Ja. Maar Harry Plaat heeft de hoes gedaan. En uh, die leeft nu nog. Hij is oud, hij is 85. Uh, die, hij heeft model gestaan, dat kennen jullie absoluut. Dat heet Heerenleed. ken je dat nog? Heere Leed, Heere, he? Sherry ja, Duis. En Armando. Juist, nou, Armando en hij, dikke vrienden. Ik ken <laughs> Armando ook goed, trouwens, geweldig. Armando, om je een leuke anekdote te vertellen. Die ja. gaan bij. Mijn vader, die schreef samen met Armando en Sherry, schreven ze poets. Poets. poets is later uh, banana split shit Ja, geworden. klopt. Ja. Ja. Maar het is begonnen als poets. Mijn vader schreef mee. Die is heeft afgehaakt toen een man met tante, bij de tandarts kwam. Die werd in de maling genomen. Die had echt pijn in zijn bek. Ze zei, mijn vader, dit gaat met de ver Ik stop. Maar goed, okay. dit is, ja. Nee. Ja. Armando, die woonde bij ons om de hoek. buitenvelden toen, En ik zat voor een middelbare school. En hij komt op een gegeven moment thuis om praten met mijn vader over bepaalde dingen. En uh, mijn vader vond een topkeren. Want toen kwam zijn naam weer langs op tv. En dan zei hij, hey, oh, op tv. Mijn vader vond... Weet je wat? Ja, ja, ja. ja, ja. En, uh, <laughs> ik was aan het studeren enzo, en zo. Ze zei: dat komt in mijn kamertje. En die zei: ben je aan het lezen? Ik zei: Van Camus? Maar lees het in het Frans dan? Ik zeg: Ja, dat moet. Het is voor Frans. <laughs> hij zegt: Luister. Ik, hij zegt: Ik heb het gewoon in het Nederlands daar is Goed vertaald. Dat moet je gewoon <laughs> ja. lezen. Ja. Maar, die mag je van me alleen. Maar dan moet ik die Lucky luck van jou kunnen lenen. En oh, ja. ja, dat was een rastig gedrukte... Phil IJzerdraad. Lucky luck tegen veel IJzerdraad. Okay. Rastig gedrukt. Eerste dat ja. zag hij ook meteen. Die ja. wilde hij dan meteen lenen. Ja, Heb ik ja. hem ook uitgeleend. Maar ik zei, nee, maar ik moet hem toch in het Frans lezen. Dat leed het Want uh, ze stellen strikvragen... waardoor ze erachter komen dat je de vertaling niet hebt. Ja, ja, dus ja. Dat stond bij. Ja. Met over een man nog eens. Oh, wat leuk ja. inderdaad. Maar goed, ja. hij, dat, dat hoofdse... wat zei dan, dacht mevrouw, weet je wel dat zo'n figuur is, Henri. Ja, ja. En als Henri een tentoonstelling ergens had was meestal het voorwoord door Sherry geschreven. Sherry, ha Henri en Armando, ja, ja. grote vrienden. Johnny oh, de zelfkikker. Ja, ja. ja, die worden er ook bij. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja. We zijn alweer aan het eind van dit interview. Onze gast Dirk Belak, natuurlijk hartstikke bedankt. En Dick van Duin, onze gastpresentator jij natuurlijk ook hartstikke bedankt. En we sluiten dit interview af met Morver's Secrets van Minimal Compact. Tot de volgende keer!